Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Barneveld en Knoop het Hoevenlaken staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Eén rijstrook is dicht. Tot zover de... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Net zoals in het blokje is een geluk gekomen. Honderdduizend sterren streelde ik jouw ronde haar. Kreeg met toe veel traag.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 Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken een woord van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het leven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot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 de ook Het is avond, maar mijn hart heeft. Tussen anjus en rozen staat je jouw bordje. Tussen anjus en rozen heb ik het neergezet.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 Tussen aljes en rozen staat jouw portret. Tussen aljes en rozen heb ik het neergezet. Ook al ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen aljes en rozen zal jouw beeld blijven.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 all your bills. Oh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 De drie jackets met het autootje We hebben een ongeluk gehad Met de tototje Met de tototje Met de het tototje het gebeurde hier midden in de stad Met de tototje Met de tototje Met de tototje En ik zei nog laten we even wachten, we kunnen er dus zo niet door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 Of vindt u dat nog te duur? Parijs ligt aan de scène, en Bonn ligt aan de reen.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 als je jezelf dan kussen laat wachten, zie je hem geheime geren. En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje onzo oh zo blij. Want gebied de antwoord aan een kus, Ze zijn er geren bij. Doe je ruimte met mijn me woesje, s'diefste Michaela.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 Ik vraag je nog steeds om je hart, om je Als goed drogen, voordat ik met vakantie ga.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 Stil. Daar brandde het Haartvuur De droom van ons Twee Die alles Veranderen zou Ik gaf haar Mijn woord. Doen wij als namen, Huil nu niet Kleine meid Want ik kom weer terug Het is en...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 As you can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 Veel liever naar een film van Danny Kay Maar sprak de toverspreuk Dus gingen we naar zee Ik zei toen